Nou, vandaag een, een belangrijke avond eigenlijk, en ook een late avond. De Provinciale Staten debatteren vandaag over de toekomst van de Brabantse veehouderij. Ik heb Marcel de Rijker aan de telefoon van het CDA. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u bent er de hele avond een beetje bij, hè? Uh, even uitleggen. De, de hele avond, de hele dag. De, he de, de hele dag, ja. En ja, vanavond wordt er ook fix, fix gedebatteerd, zeg maar, hè? over de Brabantse ja, ja. veehouderij. Waarom is dit zo belangrijk? Ja, uh, dit zijn, zijn plannen die, uh, die heel veel mensen gaan treffen in Brabant, omdat ze heel veel boerengezinnen, nou zo'n 500 uiteindelijk, uh, de kop gaan kosten. Dus die, ja, die zitten met, uh, die moeten gewoon stoppen, die, die kunnen niet meer betalen en die gaan stoppen. Dat betekent voor heel veel mensen dat ze gewoon een bedrijf verliezen. Daarom ja, uh, is het wel belangrijk. En wat is de hoofdreden daarvoor? Waarom verliezen ze hun bedrijf? Want, ja, ja, mensen die, die het niet helemaal gevolgd hebben, wat is de reden daarvoor? Nou, in 2009 heeft, uh, heeft de provincie samen met uh, de boeren in Brabant uh, afspraken gemaakt. Dat ze in 2028 aan bepaalde eisen moesten voldoen als het gaat om het milieu. Dus dan moesten ze milieuvriendelijker worden dan ze waren. Um, en op dit moment heeft uh, de provincie, dat is nu het voorstel wat dan ligt, nog niet aangenomen, maar we gaan het zo zien. Uh, heeft voorgesteld om die maatregelen, die, die ideeën die van 2028 werden gegeld, om die naar voren te halen en naar 2022 uh, te laten gelden. Dus de boeren moeten nu vanaf 2022 al aan die maatregelen voldoen, aan die eisen vanuit de provincie, in plaats van 2028. Nou, je kunt u je voorstellen dat het over vijf jaar, in plaats van over nou, 9 à 10 jaar. Ja. Um, dat, is, dat betekent nogal wat voor die mensen die dus eens heel veel sneller moeten, moeten investeren. En die investering moet ook terugverdienen worden. Hè? zo zit het in een bedrijf. Uh, je geld investeer je, maar dan moet je ook weer iets terug krijgen. En op die termijn lukt dat gewoon niet. Dus voor heel veel kleine familiebedrijven hè, met 50, 60 koeien en een paar varkens. Uh, ja, lukt dat gewoon niet en betekent dat ze moeten stoppen. Ja, en heel veel partijen verschillen daarvan van mening, hè? Uh, ja. wat, wat, wat, wat is de mening van het CDA? Wat vinden die uh, hoe het nou eigenlijk zou moeten gebeuren? Nou ja, wij vinden geval dat, deze, dat deze voorstellen ja, niet door de beugel kunnen. Nou, als je een afspraak hebt gemaakt met elkaar in 2009 uh, en vervolgens die afspraken, halverwege het spel uh, veranderd en zegt ja je moet al uh, zes jaar eerder aan dezelfde maatregelen voldoen. Ja, dat, dat is bestuur. Dat, dat, dat, dat kan je gewoon niet maken. Het is alsof je uh, uh, in, in, de, in, de, in, de, in de rust van een voetbalwedstrijd ineens zegt uh, dat het tegen de tegenpartij twee goals heeft en gescoord kan worden in plaats van twee. Dat, dat, dat, dat, in plaats van één. Het is totaal oneerlijk voor die mensen. Ja, inderdaad. Nou, dan nou staat er ook al het een en ander op internet, hè? bijvoorbeeld op teletext oud media, maar het ja. wordt nog steeds bekeken. Een meerderheid in Provinciale Staten van Noord-Brabant wil met onmiddellijke ingang een bouwstop voor geitenstallen. Ja. Uh, dat ja. betekent dat dat gaat ophouden. Ja, hier raak je natuurlijk ook heel veel mensen mee. Want er zijn ook ja. heel veel uh, geitenhouders ja. in, uh, in Brabant. Dat, dat, dat, was, dat was niet een voorstel dat vanuit, uh, vanuit de provincie kwam. Maar een paar partijen in, in de staat hebben vandaag het voorstel ingediend. En dat, dat is wel een iets anders verhaal. Uh, omdat signalen en bewijzen uh, beginnen te komen... Uh, dat, dat de geitenhouders zijn misschien echt voor, voor, ja, voor best wel grote gezondheidsrisico's zorgten. Laten we de q niet vergeten van een paar jaar geleden... Hm. Um, en daarom is uh, wordt vandaag die motie ingediend om te kijken: van, hé, hey, kunnen we nou de komende jaren er niet voor zorgen dat er in ieder geval geen extra geithouders bij komen? Um, zodat we die, nou, die gevolgen voor de volksgezondheid, dat het extra ziektes oplevert, dat we dat goed kunnen onderzoeken. Voordat we zorgen dat er nog meer geiten komen. en Dus ook meer risico's voor de gezondheid van mensen die daar wonen. Ja. Dat is wel iets anders wel. Ja, oké. Okay. En uh, de boeren, zeg maar, die het ja, die, die straks allemaal niet meer kunnen bolwerken, die dat allemaal uh, ja, financieel ja. niet meer kunnen bijvoorbeeld, wat moeten die dan gaan doen? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat, dat vragen wij ons ook af. Want ja, die mensen, je moet je zich voorstellen, dat zijn heel veel familiebedrijven, dus wel wat kleinere bedrijven die je niet kunnen betalen. Vaak zijn dat boeren, nou, misschien in de 50, begin 60, uh, die over een aantal jaar met pensioen wilden gaan. Uh, dus ook 2028, welk helemaal nooit zouden halen. En daarvoor gewoon. Zouden stoppen als boer en gewoon met pensioen zouden gaan. Maar op dit moment betekent dat ze net voor hun pensioen toch, nou, toch die maatregelen moeten gaan treffen. Waardoor ze eigenlijk hun pensioen en het geld wat ze hebben gespaard daarvoor, dat ook in het bedrijf zit, en verliezen. En dus ook een pensioen tegelijkertijd verliezen. En daar nou. betekent dat heel erg veel voor. En dat zie je dus ook terug in de cijfers: uh, dat er ja, vele honderden extra gezinnen in armoede terechtkwamen, onder de armoedegrens vallen. Dus dat betekent gewoon meer armoede in Brabant. Ja, een van de criteria hè, dat heel veel bedrijven ja, zeg maar, uh, gaan stoppen omdat het allemaal veel te veel geld gaat kosten. Is natuurlijk ook dat uh, ja, dat ook eigenlijk als criterium gezegd is, want het is beter voor de natuur. Hè? Maar dat schijnt helemaal niet ja. zo te zijn, hè? Nou, uh, kijk, het is absoluut zo dat uh, boeren en snelwegen, bedrijventerreinen, steden, eigenlijk alles wat de mens onderneemt, daar heb je uitstoot van bepaalde stoffen. CO2 is dan het bekendste bij auto's. Uh, Boeren die, die, die stoot heel veel ammoniak uit. En ammoniak dat komt via, uh, via stikstof terecht op natuurgebieden. Hè? Stikstof is nou ja, eigenlijk een soort van vergif voor de natuur. er zorgt ervoor dat de natuur minder divers wordt. Dus er minder planten kunnen groeien. Um, dus daarom is ook gezegd daar uh, er een achterdeling we moeten ervoor zorgen... dat er zo min mogelijk van die ammoniak de lucht in komt. Want dan worden onze natuurgebieden ook beter beschermd. Um, dus er is wel degelijk een relatie natuurlijk. Um, alleen je moet mensen wel de kans geven om die maatregelen dan ook te gaan treffen. Uh, en niet ineens zeggen van we halen alles naar voren. Um, want ja, de, de, de extra, nou, laat ik zeggen, de, de extra minder uitstoot die je nu realiseert over zes jaar, die is zo enorm klein. Uh, dat maakt zo'n klein verschil op het gebied van natuur, maar het maakt zo'n enorm verschil qua armoede en qua toekomst van heel veel mensen in Brabant. Uh, dat, dat is gewoon niet proportioneel. Nee, en dat betekent dit landelijk gezien. Want ja, als Brabant dit allemaal ja. gaat doen straks... Ja. ...andere provincies die kunnen misschien wel zeggen van... ...nou, wij, wij doen het niet. Nou, dan zit je eventjes te kijken, ook met je concurrentiepositie, hè? Exact. En dat, dat is ook een andere waarmee is economische zorg die wij hebben. Uh, nou, je ziet, uh, andere provincies doen dit niet. <lacht> Inderdaad, dus die hebben niet geen strenge regels. Dat betekent dat die boeren daar dus ook goedkoper en makkelijker kunnen produceren. Goedkoper vlees, goedkoper melk... Dat betekent dus dat de Brabantse boeren het moeilijker krijgen om hun producten te verkopen, waardoor je nog meer faillissementen gaat hebben. Want mensen, ja, de boerensector is al niet heel makkelijk om in te overleven. Dus het is inderdaad dubbel op dat wij als enige provincie deze maatregelen nemen en de rest van, van Nederland het niet doet. En wat je denk ik ook gaat zien is dat boeren uit Brabant gewoon gaan zeggen, ah ja, ah ja dan ga ik wel in Limburg of Gelderland zitten. Uh, dan ga ik daar wel een, een nieuw bedrijf bouwen. En uh, hoef ik er niet aan van en dat is dan veel makkelijker. Ja, inderdaad. En denkt u dat ze dat ook gaan doen? Dat zal zeker gebeuren. Ik denk niet dat er een massale uittocht komt. Er zullen heel veel meer stoppen, wat ik net zei, en 500 extra. Uh, ik denk niet dat er honderden bedrijven naar Limburg gaan. Maar het zal zeker gebeuren dat de bedrijven denken: van uh, nou ja, uh, of we hier in Brabant een nieuwe stal bouwen, nou, dan, uh, dan ga ik wel naar een andere provincie. Dan is dat, uh, is dat veel makkelijker en goedkoper. Ja, vooral als je hier in Brabant al heel erg succesvol bent en het gaat je financieel goed af, ja. dat je denkt: van nou, ik wil ja. hier niet mee stoppen, want het kost mij hier straks te veel geld, ik verhuis wel. Ja, precies. Ja, inderdaad. Ja, en, uiteindelijk, en uiteindelijk bereik je daar dus helemaal niks mee. Want uh, ja, als er meer van die, van die ammoniak en die stikstof in Limburg of Gelderland wordt uitgestoken, dat komt ook op de natuurgebieden in Brabant terecht. Dus ja. bereik je bereikt er helemaal niks mee. Nee, nou, inderdaad. Laatste vraag. Uh, wat ja. was uh, vanavond en wat was overdag vandaag een interessant punt wat u nog even wil aanhalen? Nou, we hebben het al heel uitvoerig gehad over de landbouw. We hebben het nu al, als nou, ik zal even kijken, vanaf kwart over één vanmiddag over. Dus we zijn bijna het klokje rond. Uh, Daar zijn we heel erg aan het voeren het over praten. En ja, we hebben nu al een aantal uh, voorstellen liggen om, om dingen aan te passen. Dus om weer naar 2028 te gaan, om die mensen dus niet meer tijd te geven. Ik hoop dat die het gaat halen. Uh, maar ik vrees ervoor. Uh, hebben we hebben ook een aantal van nog ja, goede voorstellen, denk ik. Uh, die wij in ieder geval gaan indienen om te kijken van ja, kunnen we nog repareren wat er te repareren valt. Ja. En wanneer wordt bekend wanneer alles ook doorgaat of niet doorgaat en wat wordt aangenomen en wat niet? Uh, dan vraagt hij mij om een eindtijd te noemen. Het is nu kwart van twaalf. Ja. Uh, en volgens mij is de gedeputeerde, uh, uh, of ja, het college net begonnen met een, uh, met een uh, beantwoording. Uh, dus ik denk dat we over een, uh, na een uurtje anderhalf van beslissing gaan ja, nemen.